10 uur, Marielle Hageman met het NOS Journaal. Buitenlanders met diplomatieke onschendbaarheid... zijn de afgelopen vier jaar betrokken geweest bij 85 misdrijven. Waaronder huiselijk geweld, banden met drugshandel, winkeldiefstal... en wangedrag in het verkeer, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Daarnaast waren er nog ongeveer 800 lichtere zaken... in de meeste gevallen verkeersovertredingen. In Nederland wonen 20.000 buitenlanders... die over diplomatieke immuniteit beschikken...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 Bemiddelaar Brahimi hoopt dat de partijen morgen wel een akkoord kunnen bereiken over humanitaire hulp voor de belegerde stad Homs. Dan wordt mogelijk ook overleg gevoerd over het uitwisselen van gevangenen. Bij een schietpartij in een winkelcentrum in de Amerikaanse stad Baltimore zijn drie doden gevallen. Op het moment van de schietpartij was het druk in het winkelcentrum. Volgens CNN heeft de schutter gericht op zijn slachtoffers geschoten en zou daarna zichzelf om het leven hebben gebracht.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 Goedenavond, nog één wedstrijd is bezig. PSV AZ. PSV Leidt met 1-0. En welke ploeg heeft het het moeilijkste, Ronald van der Gier? Nou, de ploeg die het moeilijkste heeft is PSV. AZ snakt inmiddels naar iets hartigs in plaats van Zoet in de goal. Want het is toch de man die alles tegenhoudt vanavond. Net ook weer goed reagerend op een schot van Gudmonson En Wuitens was er net ook nog eens een keer heel dichtbij. Goeie actie van de centrale verdediger. Twee drie man kapte hij uit. Vervolgens schoot hij via een PSV-been naast de goal van Jeroen Zoet. Maar Van Boekel zag het niet goed. En gaf een doeltrap in plaats van een corner. Nee, PSV heeft het lastig. AZ wordt wat sterker. Maar het is met, nou, aan beide kanten denk ik. Een kans op 5, 6. We hadden het 1-0 na iets meer dan een uur. Like this. In de Jupiler League heeft de koploper Dordrecht de marge met de achtervolgers. Eindhoven en Willem II vergroot tot zes op Eindhoven en zeven punten op Willem II. Dordrecht won met 4-2 van Achilles 29. Van Nief en Danzo maakten allebei twee goals. Nou, met het scoreprobleem van PSV is het nog lang niet over, hè, Ronald? Nee, het is uh, nog steeds uh, maar 1-0 in deze wedstrijd uh, tegen AZ. Ploegen ontlopen elkaar niet zoveel. Tegenvallen voor uh, PSV is dat. Uh, de doelpunt te maken, Jetro Willems nu vervangen moet worden. Het leek alsof hij kramp had, maar hij voelde ook als een achterbeen. Ik denk dat PSV verder geen risico wil nemen. Hamstringproblemen, zo lijkt het voor, voor Willems. Nog niet heel ernstig, maar wellicht uit voorzorg eraf. En Hendriks is nu de linksachter van PSV. Eigenlijk in een tweede helft waarin AZ toch de boventoon voert? Natuurlijk heeft de PSV de kwaliteit om zo af en toe eens rond te spelen. En af en toe eens wellicht gevaarlijk te worden. Stijn Schaars bijvoorbeeld met een vrije trap. Dwong Esteban nog niet zo heel erg lang geleden tot een redding. Nu het fluitconcert in het stadion. Omdat Lokalia wordt gevloerd door buitens. Maar van Boekel daar geen overtreding in ziet. Zo is dat geluid ook verklaard. Maar deze ploegen ontloopt elkaar dus niet zoveel in een zeer boeiende wedstrijd. Is het goed? Nee. Maakt ons dat wat uit? Nee. Want de koffie is goed. De plek is lekker. We zitten droog. En uh, nou ja, we zien uh, kans op kans. En we zien uitblinkende de doelmannen. En dat is ook wel eens leuk. 1-0 is dus nog altijd de stand in het voordeel van PSV. Maar het moet toch wel heel gek lopen wil AZ hier vanavond geen goal maken. Vorig jaar werd het 5-1 voor PSV. Maar ja, toen speelde AZ na 8 minuten al met 10 man Omdat Reine eraf moest. Nu een overtreding. Gemaakt door Johansson op die invallen. Hendricks. Hij nou heeft hij ook gelijk een zwarte broek. En lijkt het alsof hij al de hele wedstrijd meedoet. Want als je hier eenmaal op de grond belandt, dan ben je zijk en zeiknat. Voor zover je dat al niet bent. Van die neervallende regen in Eindhoven. Het regent dus van alles, maar geen goals. Dat is een conclusie na 67 minuten. Als Stijn schaars de bal heeft. Maar eens wat om zich heen kijkt. Nee, dit is Bruma overigens. Schaars heeft veel balverlies geleden. Nu is het Bruma, die ook niet zo heel zeker is aan de bal. Het aanspelen van Hendricks. Is ze zeker niet wonderschoon en nauwkeurig. Waardoor AZ weer kan overnemen via Ortiz. Met wat risico toch. Gespeeld op Elm. Want daar zat bijna park tussen. Maar het gaat goed voor de Alkmaarders. En via Wuitens is nu Elm wederom in balbezit. Speelt hem over naar Johansson. Die stapt over de bal. In de hoop dat Berends erachter was. Maar Berends was al weg. Waardoor PSV het balbezit weer overneemt. Dit is een aardige actie van Depay. Dit is een actie van Depay waar die van links naar binnen komt. Hoe anders. En dan op de rand van het strafschopgebied wordt neergelegd door Rijnen, denk ik. Want ik zie een kaart komen. Ja, voor Etienne Rijnen. Nou, dat betekent dat een spe specialist aan PSV-zijde... Noem Depay hier, vul Depay maar in. Dus een buitenkansje krijgt om een vrije trap binnen te gaan schieten. Goeie actie hoor, van Depay. En dan wordt hij volgens mij door Gouwe Leeuw en niet door Rijnen. Maar goed, euh, ik sta er een heel stuk vanaf, of ik zit er een heel stuk vanaf, dat je niet denkt dat de hele wedstrijd moet staan. Van Boekel ja. is euh, degene die loopt en daar heel dichtbij stond en die zal het best goed gezien hebben. Hij geeft in elk geval de vrije trap aan PSV en de nummer 22 staat erachter. Direct, de rest, en dat zijn er drie, dienen het recht alleen maar als bliksemafleider. Schaars gaat al weg, Ruiz gaat weg en Maher, die vroeger er ook patent had op dit soort ballen, moet toch in de hiërarchie bij PSV afleggen. Tegen Depay. Esteban is dat organiseren. Heeft zo'n beetje iedereen wel nodig in de muur. Mannen 5, 6 staan er in die muur. Depay met dat dodelijke rechterbeen. En een goede vrije trap hoor. Want die bal draait om de muur naar de verre hoek. Maar uh, ja, het is een uh, repeterend verhaal. Maar daar is dan toch weer die keeper van AZ, Esteban, die die bal goed uit die goal trekt. Want uh, hij was er. Hij vloog werkelijk naar de hoek en duwt hem uh, over de achterlijn. Corner komt er dus nog aan vanaf de rechterkant voor uh, PSV. Te nemen door Maher. Esteban met uh, twee vuisten. PSV met Hendricks. Nee, AZ met Johansson. Nee, PSV met Hendricks. En dan terug naar Arias Aan de rechterkant van het veld staat Schaars. Die, ja, die ziet Ruiz, maar uh, de grensrechter ziet Ruiz ook en zie dat hij buitenspel staat en steekt dan uh, zijn vlag op. Betekent gelijk het einde van deze PSV-aanval. Ik denk dat er nog een heleboel gaat gebeuren... in de resterende 21 minuten. Het is uh, ontzettend leuk in Eindhoven. Het is uh, gewoon een boeiend duel. 1-0 voor PSV. Veel minder was Roda tegen FC Utrecht uh, qua wedstrijd. Het werd uiteindelijk 1-0. En die nederlaag had volgens de trainer van Utrecht... Jan Wouders wel voorkomen kunnen worden. Ik vind het onnodig uh, uh, dat we deze wedstrijd verliezen. Een uh, punt was minimaal uh, verdiend geweest. Um, zie je um, met name in het eerste deel van de wedstrijd wel een ploeg die heel weinig zelfvertrouwen heeft. Misschien is dat ook wel de reden van nou ja, de momenten van balverlies en de momenten die er ongelukkig uitzien. Nou, ik vond dat we qua opvatting met geduld speelden. Uh, baltempo kan dan altijd wat hoger. En, en uh, op momenten aan het zoeken waren om er doorheen te komen. Alleen op die momenten uh, ja, heb je een paar keer een verkeerde aanname waardoor je een koude tegen de bal die je bijna op je eigen helft verliest door en uh, die je weg moet werken. Ja, dan uh, um, daar is niet tegen op te voetballen. Er is niet tegen op te organiseren. Uh, dan wordt dit afgestraft. Ja, en dan moet je weer de hele wedstrijd achter een 1-0 voorsprong aan. Ja, dat is, uh, dat is vervelend. Maar dan nog vind ik dat we de hele wedstrijd gecontroleerd hebben. En uh, ja, nogmaals uh, meer verdiend hadden. De verzachtende omstandigheid heet een waslijst aan blessures. Je mist echt vijf, zes basisspelers. Nou zeggen trainers wel eens, daar wil ik me niet achter verschuilen. Maar dat is natuurlijk wel een gegeven. Ja, je zegt goed, het is een gegeven. Maar daar kunnen we verder niks mee. Dus uh, we moeten gewoon keihard werken uh, dat we punten gaan pakken. Uh, en, en ervoor zorgen dat, dat dingen beter worden. Hè. De, de foutjes die je maakt worden op dit niveau, uh, periodevisie niveau, afgestraft. Ja, die moet je zien te voorkomen. En als dat niet gebeurt, dan uh, is er niet zo aan de hand. En het verschil zit hem dus in dat, laten we zeggen... Moelenga, Van de Gun of Willem Jansen dat wel begrijpen. En misschien de jongens die nu in het veld staan nog niet. Nou, iedereen begrijpt het wel. Dat is niet zo moeilijk. Maar je geeft uh, uh, een paar jongens aan die ook zorgen voor stootkracht naar voren. En, en dat zijn dingen die je nu wel eens mist. Maak je je zorgen na deze zwakke serie? Nee, ik, ik maak me geen zorgen... Uh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 Uh, ja, ik denk, uh, ik denk dat het uh, van beide kanten niet, uh, niet top was. Dus, uh, en ik denk dat het mooiste om hem uh, ja, toch te hebben gewonnen. Uh, maar ik bedoelde eigenlijk te zeggen, jullie krijgen de kansen heel makkelijk cadeau. Want Utrecht geeft nogal wat weg. Ja, precies. Uh, ik denk, uh, met stikballen waren ze echt kwetsbaar. En uh, achter hun linie waren ze heel erg kwetsbaar. Dus ja, dat hebben we aangetoond. Maar ja, we hebben maar één keer gescoord En dat is ook niet best. Je zegt al, het was geen hele beste wedstrijd. Ik heb gezegd, het zijn twee ploegen waarvan je eigenlijk kan zien dat ze zonder zelfvertrouwen spelen. Ben je dat met me eens? Nou, ik denk dat we zelfvertrouwen bij ons er wel is. We hebben vertrouwen in, in ons systeem. En uh, dat hebben we toch wel een beetje gehanteerd met de zone. En uh, ik denk dat de verdediging toch wel redelijk goed uh, nog wel eruit gekomen is. Maar uh, ja, het was geen beste wedstrijd. Dus, uh, maar ja, gelukkig hebben we die gewonnen En dan kun je, weer, uh, kun je weer een beetje van die onderste plekken wegblijven. Het verhaaltje over de zone, dat heb je van de trainer uit je hoofd moeten leren, denk ik. Maar ik bedoel, als je vanaf oktober geen wedstrijd meer gewonnen hebt, dan is je zelfvertrouwen toch echt iets minder, dacht ik. Nee, precies. Maar ja, met een nieuwe trainer en uh, ja, met uh, nieuwe, nieuwe kansen en nieuwe jaren uh, hebben we het gewoon weer opgepakt. Dus dan zijn we gewoon, uh, ik denk dat dit uh, ja, wel uh, ons vertrouwen weer een beetje goed doet, dat we toch een uh, slechtere wedstrijd gewonnen hebben. Of het nou met het elftal heel goed of niet zo goed ging in de afgelopen maanden, dat maakt niet zoveel uit. Maar jij bent eigenlijk al weken makkelijk in vorm, je scoort makkelijk. Um, hoe komt het op jouzelf over? Gaat het ook allemaal vanzelf? Nee, ik ga het gaat zeker niet vanzelf. Ik doe uh, eigenlijk wel mijn best. En uh, ja, in die zonespelen zone uh, kan ik wat meer aanvallen natuurlijk. Maar uh, ja, ik denk dat de uh, met de ploeg helpt me ook. Maar uh, ik moet natuurlijk ook goede ballen krijgen van de ploeg. En vandaag heb ik ook een goede bal in de omschakeling gekregen. want dan... Uh, ja, het gaat goed, ik schiet ze maar goed binnen. En, uh, ja, dat is mooi, uh, want ik kan me voorgenomen dat ik vaak ging scoren. En, uh, daar ben ik goed mee bezig. Ja, en dan zijn er ook steeds meer mensen hier in de buurt die zeggen... Oh, je zal zien, dan gaat hij nog even snel weg straks, Huppert. Ja, uh, ja, dat weet ik niet. Uh. Spelen de dingen? Nee, dat weet ik nu nog niet. Ja, dat zal je wel weten, neem ik aan. Dat wil je misschien niet zeggen. Nee, precies. Uh, ik, nee, maar ik weet het niet. Uh, ik heb nog niks gehoord, dus uh, we zullen zien. Guus Hupperts van Roda. Hij maakt een enige goal bij Roda FC Utrecht. Roda won dus met 1-0. We gaan naar PSV AZ. Ook daar is het 1-0. Hoe lang nog, Ronald? Dat weet ik niet, maar daar wil ik niks over zeggen. Nee, Na ik bedoel 7. hoe lang er nog gespeeld moet worden. Ja. <laughs> 16 minuten nog, Ronald. Het is nog altijd 1-0 voor PSV. En dik advocaat heeft een joker ingezet. Heeft Lewis in het elftal gebracht. Dan vermoed je bij zo'n achternaam... Dat het gaat om een man met een hoop snelheid. Dat hoop ik wel dat die van die tak is. En bijvoorbeeld niet van Birgit Lewis. Want dan zou hij alleen maar zingen in het veld. En AZ zingt tot nu toe in deze wedstrijd tegen PSV een uh, toontje lager als het gaat om de stand. Want uh, het is nog altijd 1-0. Regen komt er altijd met bakken naar beneden. En eigenlijk weinig mogelijkheden meer in de laatste minuten Het is nu meer een middenveldgevecht geworden. Ja, dat zware veld zal daar toch ook debet uh, aan zijn. Maar je ziet spelers uh, vermoeid raken. Het kost allemaal kracht wat PSV en uh, AZ hebben laten zien tot nu toe. Ja en dat uh, het eist dus een tol. En zo wordt die uh, slotfase eigenlijk een stuk minder leuk dan uh, de wedstrijd uh, tot nu toe. Want kans op kans echt gezien. En de twee mensen die we uitblinker mogen noemen zijn toch uh, de heren Zoet en Esteban. Die, uh, nou ja, zoet helemaal. En Esteban de goal bijna schoon hebben gehouden. PSV heeft de bal. Zij het voor even. Want uh, daar is Gouwleeuw met de actie op Locadia. Nee, geen overtreding. Dan kan Rijnne uitverdedigen aan de rechterkant. Speelt de bal tegen Locadia aan en mag AZ gaan ingooien. Dat gaat Etienne Rijnne doen. Ortiz geeft maar aan, doet maar naar achteren. Maar Rijnne zegt nee, joh, we moeten voorwaarts. En doet dat via Goudelje. Die plaatst de bal op het hoofd van Hendricks. Dat is de linksachter van PSV. Die paast hem weer naar voren op het hoofd van uh, Gouwenleeuw. Die brengt hem dan weer in een vol middenveld. Waar de bal wat heen en weer. Gaat, daar is dan die Lewis voor de eerste keer. De eerste bal is goed richting Berends. Berends op snelheid met Rick Kiek in de achtervolging. Maar Berends loopt en de bal bijna over de zijlijn en vervolgens over de achterlijn. Dan is het gevaar voor PSV geweken. En gaat Jeroen Zoet, dat doet hij op zijn gemakkie, dat gele balletje ophalen, klaarleggen. En zal ongetwijfeld een lange peer naar voren geven. Weliswaar staan de verdedigers aan de buitenkant klaar om die bal van Zoet te ontvangen. Maar dat hebben de heren Berends en uh, Johansson inmiddels ook wel gezien. En dus komt er een lange bal van uh, Jeroen Zoet. In uh, minuut 76 inmiddels van uh, deze wedstrijd. Ja, Zoet bedankt de verdedigers. En uh, vervolgens komt daar die uh, lange bal richting uh, wie? Richting uh, Ruiz. Moet een kopduel aangaan. Dat doet hij goed hoor. Want uh, de bal schiet door. En Arias is nu op volle snelheid in het strafsopproepgebied van AZ. Rechterkant legt de bal terug. Maar eindstation. Is weer Esteban. Beide handen heeft hij nodig. De Costa Ricaan om die bal uiteindelijk te vangen. Maar zo was PSV er even heel snel langs. Bij AZ. AZ probeert er nu snel uit te komen. Overtreding van Johansson. Op de middenlijn. Slachtoffer is Rekik Kiek. En daar komt weer een gele kaart aan. Waar eerder Willems Koedelje. En nu dus ook Johansson het geel zagen. Van de scheidsrechter van Boekel deze avond. Dit is een nare overtreding hoor. Van die spits van AZ. Die de bal aanneemt op de borst. Stuit dan te ver van zijn borst. En in alle ijver om die bal terug te verdienen. En terug te winnen. Maakt hij dus de overtreding op die centrale verdediger van PSV. Zijn derde gele kaart van dit seizoen. Voor de man dus van AZ. Ja. De, de clubtopscorer. Hij maakte er. Dit seizoen inmiddels al 12. Vier keer vanaf uh, 11 meter. Balbezit voor uh, PSV. Waar uh, schaars een moeilijke bal geeft op Rikiek. Maar Rikiek staat eigenlijk tamelijk vrij. Zo halfweg zijn eigen helft. En uh, Louis in de buurt. Maar die kan uh, niet echt de uh, dreiging uit. Uh, richting die centrale verdediger van PSV. Dan wordt Hendricks aangespeeld. En gaat er. Ja, nou, hier staat Mark. Het ja, gebeurt allemaal omdat die camera's eigenlijk voor mijn gezichtsveld staan. Maar ik zie dus dat Hendricks probeert die bal binnen te houden. En maakt daarmee een sliding op Hiljemark. Die klaar staat om in te vallen. Die staat eigenlijk naar zijn schoenen te kijken. En heeft dus niet door dat de Hilje Mark en ook nog eentje van Twente, Louis er aankomen. En die wordt daar helemaal ondersteboven gelopen. Je zou daar maar een blessure bij oplopen. Maar Mark de zweet is uh, ook zo fris. Kan toch het veld inkomen. komen. Schrok zich recht een hoedje toen hij die, die twee aan zag komen. Ja, dat zag er wel curieus uit. Maar goed, de zweet staat in het veld. En hij komt voor de tegenvallende aanvoerder van PSV, Stijn Schaars. Die dus door uh, zijn uh, trainer Cocu uh, uh, van het veld wordt gegaan dit voor AZ. Dan een vrije trap, vrije trap krijgt een overtreding van Locadia. Moet er nou weer gewisseld worden? Ja, weer op onthoud. Hendrikse komt nu in het veld. We gaan even wisselen en dan hebben we straks alles gehad. En dan hebben we een hartstikke leuke slotfase hier in Eindhoven nog voor de boeg. Hendrikse komt, voor de mensen die dat thuis allemaal mee zitten te schrijven. Voor Ortiz. En Ortiz is met een Z. Nou, Pek eindigde in 1-2 vanavond. En, uh, het was de eerste overwinning van Pek sinds 20 oktober... ruim drie maanden geleden dus. Uh, Jeroen Gruten praat na met de trainer van Pek, Ron Jans. Is er een last van je schouders afgevallen, Ron? Want de laatste overwinning in de competitie was al een tijdje geleden, drie maanden. Ja, ik durf het nu wel te zeggen dat op een gegeven moment... dat je gewoon vier wedstrijden win je achter elkaar en daarna nog maar eentje. En ja, dat gaat toch wel vreten, denk ik. En dat zag je aan de ploeg ook wel terug. En dat vond je in de eerste helft vandaag ook nog, nog, nog steeds aanwezig. Want we durven niet 100% te laten zien wat we gewoon kunnen. We houden, er zit wat angst in. En dat heeft absoluut met die nederlagen te maken. Dus we hebben echt een, een hergevoel, -her een opgelucht gevoel... En een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 Kijk, we hebben heel lang natuurlijk uh, aardig gespeeld en uh, steeds gekeken van uh, uh, wat doet Ajax, wat doet Twente en uh, dat geleden een beetje af. Wat doet Herenveen, wat doet Groningen en nu is het uh, wat uh, doet Heracles, wat doet RKC en ADO. En dan moet je zelf gewoon ook, uh, ook winnen en dat, daartoe zijn wij in staat. En uh, wat dat betreft ben ik ook heel blij dat de selectie weer, weer een stuk groter is en, uh, en fitter is. Want uh, ja, het, het, we zijn nu niet klaar met één overwinning thuis uh, volgende week tegen Rhodies C. Ja, dat is weer zo'n wedstrijd van uh, ja, uh, neem je afstand of uh, blijf je weer hangen. Een geweldige week voor jullie. Halve finale beker. En nu dit, want die overwinning hier die is misschien nog wel belangrijker. Een Nederlaag tegen Vitesse. Dus uh, helemaal uh, 100% is het natuurlijk uh, niet. En uh, daar hadden we eigenlijk wel een punt uh, verdiend. En uh, nou, vandaag, ik ben gewoon heel blij dat uh, in december vond ik dat we niet goed speelden. En dat gebeurt wel eens. Maar dat we ook, uh, we, we ondergingen het. We knokten niet. En uh, tegen Vitesse hebben we ons uh, echt in de wedstrijd geknokt. En, en, uh, en vandaag hebben we ook genoeg geknokt. Dus uh, wat ik, dat ben ik daar het meest positief over. En dat zijn Ron Jans, de trainer van Pax Wolle. Dat dus met 2-1 won van NAC. De winnende van Pax Wolle was wel een opmerkelijke. En daarom praat staat Guter ook met de keeper van NAC, Jelle Terauwelaar. Jelle, de vraag is natuurlijk... was de bal wel of niet over de zijlijn... maar moet de vraag eigenlijk niet zijn... waarom hebben jullie zo ontzettend matig gespeeld vanavond? Ja, en dan zal ik maar weer heel realistisch zijn... waarom moet ik die bal niet pakken? Ik bedoel, ik denk dat die bal houdbaar was. Uh, dus dan hoef je die vraag ook niet te stellen. Zo eerlijk uh, zal ik maar weer zijn. Uh, maar ik denk dat het, uh, dat het daar niet echt om ging. We hebben vandaag gewoon heel erg slecht gespeeld... Vooral in balbezit hebben we verdiend verloren. Dan is de eerste helft achter de rug. Daar sta je 1-0 voor, wat een klein wonder is. Ik kan me voorstellen dat er in de rust even de puntjes op de i worden gezet. Maar er was geen enkele verbetering aan het begin van de tweede helft. Was dat het meest verbijsterende? Nou ja, dat viel natuurlijk wel op. Het heeft iedereen kunnen zien dat wij de lijn gewoon door hebben getrokken in de tweede helft. Als je ziet dat je binnen drie minuten al twee corners weggeeft en een kans was verzwollen. Ja, dan is het niet meer als het dat hun, hun op 1-1 op, op, op komen. En ja, uiteindelijk ook de wedstrijd winnen. Ja, er is dan nog fase aan het eind dat jullie proberen om gelijk te maken. En dan kom je nog aardig in de buurt, maar ja, je kunt het niet eens verdiend noemen. Nou ja, ik bedoel, volgens mij heeft Diederik Boer niet één keer hoeven duiken. Uh, dus we hebben geen kans gecreëerd. En dus uh, nogmaals, we hebben gewoon verdiend verloren. Er is wat onrust uh, in Breda. Dat is niet voor de eerste keer natuurlijk, dat gebeurt wel vaker. Maar goed, uh, lulling gaat nu weg. Uh, Kwakman zat vandaag op de bank. In hoeverre is dat van invloed op het presteren van NAC nu? Nou ja, voor, voor, voor, voor ons niet. Het is niet leuk dat, uh, dat dat allemaal gebeurt. Alleen dat is de voetballerij. Het is, uh, het is komen en gaan. En uh, ja, Meer wil ik eigenlijk niet over, over kwijt. Dat klinkt altijd wel weer cryptisch. Meer wil ik er niet over kwijt. Nou ja, ik ben er wel een beetje klaar mee. Het is de hele week over Anthony gegaan. En uh, nogmaals, ik vind Anthony een fantastische kerel. Hij is ontzettend veel betekend voor, uh, voor NAC... Uh, het is heel erg jammer dat hij weggaat. Alleen uh, ja, de hele week is het, uh, is het over Anthony gegaan. En ja, ik vind uh, er zijn, er zijn op dit moment andere belangrijkere dingen. Ja, hele belangrijke dingen. De volgende wedstrijd uit tegen Heracles, dan wordt wel weer een cruciale wedstrijd. Nou ja, absoluut. En uh, we draaien uit, draaien wel niet al te, al te best. Dus uh, laten we hopen dat we dat volgende week om kunnen draaien. En uh, dat we er een positieve is van kunnen maken om naar Heracles af te rijden. Jallet en Rouwlaar, de keeper van NAC. Dat met 2-1 vloer van Pek Zwolle. PSV AZ, de slotfase. Nee, zover zijn we nog niet, hè, Wanneer? Nou, een minuutje of zeven nog. En dan wat extra tijd, want er is natuurlijk druk gewisseld. 1-0 nog altijd de voorsprong voor PSV. Als AZ het maar eens probeert. En zelfs Rijnen zich met Lewis inschakelt bij de aanval. Lewis is natuurlijk een aanvaller. Maar Rijnen komt vanaf rechts, zoekt de combinatie met Lewis. En dan gaat dat net mis en kan Zoet de bal uiteindelijk weer pakken. Maar ja, Je vraagt je toch af, gaat AZ nog een doelpunt maken? De ruimtes zijn groot. Maar dat is eigenlijk in deze hele wedstrijd al. Dat veld is ontzettend groot. Van compact spelen. Nee, daar hebben beide ploeg eigenlijk geen kaas van gegeten vanavond. En dat maakt het misschien ook wel zo leuk deze avond in Eindhoven. Berens nu weer dreigend richting Hendrik die is die kwijt. Roy Berens naar binnen. Roy Berens schiet. De schot vandaag geraakt door een kiek. Smort daar nog. Daar is Lewis in het strafsofgebied. Vijf meter gebied. Lewis schiet. En die bal wordt van de lijn gehaald door Adias. Elman linkkant opgebied. Denkt de bal in. Wordt weggekopt door Hielje en dan verder weggehaald door Park. Zo, daar ontsnapt PSV even. Met verenigde krachten, dat wel. Eendracht maakt een slot de macht hier in Eindhoven. En dat is maar goed ook voor PSV. Want met verenigde krachten wordt die bal dus uiteindelijk van de doellijn weggehaald. En krijgt AZ niet de goal waar het toch inmiddels wel recht op heeft. Goede actie, zegt van Roy Berends. Het schot uiteindelijk met het linkerbeen. Dat voor de voeten komt nog van Lewis. Die wurmt zich langs twee, drie man en schiet de bal buiten bereik van zoet. Of eigenlijk onder zoet door. Maar dan wordt hij door Arias van de lijn gehaald. Ja, dan de voorzet van Elm. Wordt uiteindelijk door Hilary Mark onschadelijk gemaakt. Het gebeurt allemaal vijf minuten voor tijd. Spel ligt nu even stil. Omdat Locadia al een tijdje op de natte grasmat lag. Die is in aanraking gekomen met Gouwe Leeuw. En die wordt nu even opgelapt. Na 85 minuten is het 1-0. denk een minuutje of vier extra tijd.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 Don't ask me why. Uh, toepasselijke vraag, Ronald van der Geer. Ja, waarom geen strafschap nu wel geel overigens voor buitens? Overtreding op Depay. Ja, kijk eventjes. Nee, er komt niet nog een kaart aan. Uh, ja, misschien voor protesteerden. Het is een lange bal van achteruit en uh, Depay lijkt er door te zijn. Maar door buitens dus vastgepakt? Ja, dus niet het ontnemen van een scoringskans. Waarschijnlijk omdat dit... In de middencirkel gebeurt, wel aan de kant van de helft van, uh, van AZ. Maar dat uh, Van Boekel denkt, ja, dit is wel heel ver weg. Dat had uh, De Pai anders niet uh, gered. De Pai is woest, want even daarvoor. En daar, uh, uh, daar uh, richt jij natuurlijk je vraag op. Uh, waarom krijgt PSV geen strafschop? Ja, omdat uh, Wuitens, in de ogen van Van Boekel, als uh, er ook al een uitbraak is van PSV, lange bal van Maher... En Depay krijgt de bal vlak voor het strafschopgebied met viergever aan buitens nog in de buurt. En uiteindelijk komt hij van rechts naar binnen en gaat hij naar de grond. En eigenlijk denkt iedereen, nou Van Boekel fluit voor een penalty en de beslissing is daar in de slotfase. Maar Van Boekel geeft Depay gil voor een zwalbe. Ik dacht eigenlijk dat het ook een penalty was. In de herhaling kon ik het eigenlijk ook nog niet goed zien. Maar ja, van Boekel staat daar met de neus bovenop. En heeft dat ongetwijfeld wel goed ingeschat. De Pai protesteerde eigenlijk ook nauwelijks. Dus wat dat betreft zal hij zich betrapt hebben gevoeld. Nu een vrije trap voor PSV. Bij die 1-0 voorsprong dus nog altijd voor de Eindhoven naar de park. Rechterkant strafschopgebied. Geeft de bal aan De Pai. Die staat daar tussen twee, drie man in. Dan is Buitens degene die de bal verovert. Geeft hem aan Lewis. Nu moet de AZ eruit komen met Berends. Zo, dat is een flying tackle van Hendricks. Maar wel op de bal en dus goed van die vervanger. Van Jetro Willems die met hamstringproblemen naar de kant is gegaan. Ingooi voor AZ. Want de bal is wel over de zijlijn. Rijn gooit in de ruimte naar Berends. Die verlengt tot bij Johansson. Die legt hem dan halverwege de helft van PSV in de breedte op Elma doet dat tekort. PSV zit er weer tussen. Met Ruiz. Steekt de middenlijn over. Houdt dan in. Komt dan Lewis tegen. Die verovert op hem de bal. Nou, ook die Ruiz gaat uh, geen pot te breken voorlopig denk ik. Ik denk dat hij eerst echt fit en uh, in uh, wedstrijd vorm moet komen. Misschien dat hij de laatste weken van uh, de competitie echt belangrijk kan gaan zijn voor PSV. Dat is hij in deze wedstrijd niet. Hoewel PSV verder niet zal klagen. Want het staat dus op een uh, 1-0 voorsprong. De 90 minuten zitten er bijna op. PSV gaat nog een keertje wisselen. Wie of oh wie gaat er naar de kant? Even kijken. Dat is Bruin Ruiz. Ja, die wordt gewisseld. En voor hem komt dan in de extra tijd Luciano Narsing er nog bij. Verhouding is eigenlijk wel zo op dat hele grote veld. Dat uh, AZ alles op de aanval zet. En geeft seizoen ongelijk met die uh, 1-0 achterstand. En de deur dus achterin wagenwijd open staat. Nou ja, daarom ook de overtreding van Wuitens net op uh, Depay die er doorheen leek. En eigenlijk was dat ook al het geval. Even daarvoor met Depay die dus tussen de twee overgebleven AZ'ers stond. Een penalty dacht te versieren. Maar tussen denken en krijgen zit dus een groot verschil. Vanavond in uh, Eindhoven. Esteban, lange bal van uh, de doelman. Uitblinker aan AZ-zijde. Daar waar zoet... Dat predicaat krijgt bij PSV. Want die twee hebben ervoor gezorgd dat het maar 1-0 is. ...in deze veldslag met dat hele grote veld... ...waar die spelers op zijn werkelijk. Want het veld is slecht vanwege de regenval... ...maar het veld is ook de hele wedstrijd heel groot geweest. Er is niet compact gespeeld. Er is alleen maar aangevallen. De bal is over en weer gegaan. Er zijn ontzettend veel fouten gemaakt. Er is eigenlijk nooit echt constant gevoetbald. En er is ook geen ploeg dominant geweest vanavond. Oftewel, een, een beetje een Engelse wedstrijd... ...in een Engels decor. Nou, daar kun je best van genieten. Goudelje namens AZ. Dat natuurlijk die ene goal nog wil maken. Bal naar Rijnen. Van rechts naar binnen. Op de helft van PSV speelt Johansson aan. Gaat over het uitgestoken been van Bruma. Maar dat been heeft ook de bal geraakt. Waardoor PSV verder kan. Hendricks levert zomaar in bij Elm. Dan Hendriksen, ook al invaller. Berends, rechterkant, lage voorzet van Berends. Johansson onderuit, daar is Lewis, daar is Lewis. Lewis krijgt die bal net niet mee. Beentje ertussen van Hylian en zo ontsnapt PSV weer. Maar AZ neemt weer over. AZ met Reijnen aan de rechterkant. Berends ook aan de rechterkant, geeft die bal mee aan Reijnen. Reijnen nu richting de rand van het schafstopgebied. Weer terugleggen, inschieten van Hendriksen. Maar veel en veel te hoog. En die bal dus over de goal van PSV heen. En zoet in de extra tijd inmiddels die drie minuten bedraagt, gaat zich weer opmaken voor een doeltrap. Je ziet. Dat vaak mensen bij voetbalwedstrijden al wat eerder naar huis gaan. Dat gebeurt bij deze wedstrijd maar mondjesmaat. Omdat men toch denkt, ja, misschien ga ik nog wel iets missen. Die tweede PSV-goal, wellicht in de omschakeling. Of dat AZ toch nog de beloning krijgt voor het duwen, het pushen richting de goal van Jeroen Zoet. Zoet nu met een hele lange bal. Komt terecht op de helft van AZ, waar Locadia de bal zijwaarts kopt. Maar de ontvanger is iemand van AZ. Een lange bal, vervolgens bedoeld voor Johansson. Maar het is veel te ver voor die IJslandse Amerikaan en zo Zoet kan de bal makkelijk pakken. Stuurt iedereen weg. trapt die bal weer naar voren. De bal gaat over de middellijn. Door de lucht. Nee, gaat zelfs over de zijlijn. Nou, dat is niet een heel sterk moment van Jeroen Zoet. En dan kan de linksachter Nick Viergever namens AZ gaan ingooien. Dat doet hij richting Elm. Maar Elm worstelt met de bal. Krijgt hem toch bij Viergever. Viergever op de helft van PSV. Nog altijd Viergever. Park glijdt uit. Bal gaat naar Hendriksen Zoekt de combinatie met Johansson. Maar die combinaties die door AZ gezocht worden, die worden eigenlijk niet nauwkeurig uitgespeeld. Balletje is steeds te kort in de eindfase het ontbreken van de goede eindpaas. Berens mag het nu doen vanaf de rechterkant. Hendrikse met het schot. Maar daar is weer Jeroen Zoet. Ja, is het niet Esteban die in de weg ligt? Dan is het Jeroen Zoet wel. Wat een geweldige wedstrijd speelt de keeper van PSV. En dan gaat Van Boekel bij de held van Eindhoven de bal halen. En zegt het is over. Opluchting troef in Eindhoven natuurlijk. Want PSV dat vorige week beter was tegen Ajax in fases. Maar toen niet wist te scoren, Is nu tegen AZ ook beter geweest in fases. Heeft één doelpunt gemaakt al na drie minuten via Jetro Willems. Maar heeft AZ veel te vaak eigenlijk terug laten komen in de wedstrijd. Maar aan beide kanten ontbrak het aan scorend vermogen. Of moeten we zeggen. Esteban en Zoet groeiden tot immense hoogte deze regenachtige avond in Eindhoven. We gaan naar huis, maar wel met een tevreden gevoel. Vier wedstrijden zitten erop vanavond. ADO den Haag versloeg Feyenoord 3-2. Nak verloor van Peck Zwolle 1-2. Roda FC Utrecht werd 1-0 en PSV AZ 1-0. Dat betekent dat PSV uh, AZ passeert. PSV heeft nu 29 punten. AZ blijft op 27. En PSV staat daar voorlopig even zesde mee. Achter Heerenveen dat er 30 heeft. En dan gaan we naar het buitenlands voetbal in Engeland voor Luksel. Voetbal. In Engeland geen competitie dit weekend, maar wel veel cupvoetbal, FA Cup. Lange tijd leek Manchester City de achtste finales niet te halen. Watford, dat een niveau lager speelt in de championship... stond tot tien minuten voor tijd voor in Manchester. Maar mede door drie treffers van Sergio Aguero... boog City een 2-0 achterstand om in een 4-2 overwinning. Everton had minder moeite met een plug uit de derde divisie... Stevenage, en won met 4-0. Jonny Heitiga maakte de derde. De grote kans dat, zijn, dat het zijn laatste Everton doelpunt was... ...want Heitiga is zo goed als rond met Canada Sarai. En ook Liverpool en Swansea City bekeren door. Arsenal deed dat gisteren al. Chelsea komt morgen in actie. Stoke City is in Londen dan de tegenstander. Dan Spanje, daar heeft Real Madrid de druk dit weekend gelegd... ...bij de concurrenten Barcelona en Atletico Madrid. Real won met 2-0 van Granada. ...en voert in ieder geval één dag de ranglijst aan. Barça en Atletico volgen met een wedstrijd minder gespeeld op twee punten. Barcelona speelt morgen thuis tegen Malaga... ...en Atletico Madrid gaat op bezoek bij Rayo Vallecano. Dan Italië, daar heeft Napoli dankzij een later goal... ...toch nog een punt overgehouden aan een ontmoeting... ...met de degradatiekandidaat Kievo, het werd 1-1. Juventus kon de voorsprong uitbreiden tot 14 punten... ...als het in Roma van Lazio had gewonnen... ...maar het lijkt te blijven steken op 1-1... Gianluigi Buffon kreeg al in de eerste helft rood. Uh, ik denk dat die wedstrijd inmiddels is afgelopen. Ik heb niet gehoord dat er verandering in de stand is... dus dat het 1-1 gebleven is. Dan Duitsland. Daar was er goed nieuws voor Gert-Jan Verbeek. De coach van Nuremberg boekte de eerste competitiezegen... met zijn nieuwe club. Het werd zelfs 4-0 tegen Hoffenheim. En dus ging de baard eraf bij Verbeek. Ja, die speler had gezegd. Eerst raseren we Hoffenheim... en dan raseren we de trainer. Want dat is gebeurd. Een glad Verbeek zegt dat de spelers eerst Hoffenheim hebben geschoren en daarna hem. Op de ranglijst schiet Nuremberg nog niets op met die eerste overwinning in de 17e wels... want de ploeg blijft wel voorlaatste. Bayern Leverkusen, de nummer 2 van de Bundesliga, verloor. 3-2 van Freiburg en nummer 3 Borussia Dortmund kwam in eigen huis niet verder dan 2-2 tegen Augsburg. De voorsprong van koploper Bayern München loopt daardoor op tot 10 punten... want gisteren won Bayern al met 2-0 van Borussia München Gladbach. In dat duel maakte Arjen Robben zijn rentree, al is hij nog niet helemaal hersteld van zijn knieblessure. We hadden natuurlijk vanavond hadden we, we wat blessure gevallen en uh, we hebben natuurlijk ook wat jonge jongens op de bank. Um, dus nou ja, goed. Daarom ben ik ook mede, daarom ben ik mee, ben ik, meegegaan. Uh, ik ben natuurlijk nog niet zo heel ver. Ik heb, nog niet heel veel uh, groepstraining achter de rug. Dus dan na zeven weken. Um, Um, ja, ben ik eigenlijk nog niet zo ver. dat Ik zeg, ik ben, uh, ben helemaal top om weer uh, wedstrijden te spelen. Maar dat moet weer langzaam komen. Ik moet langzaam weer in mijn ritme komen. Dus, uh, maar ik was, ben in ieder geval heel erg blij dat ik weer bij, bij de groep kan zijn. Hoeveel procent zit je dan? Oh, ik zit nog wel een stukje verwijderd van de honderd. Maar um, ja, zoals gezegd, ik moet, gewoon, uh, ik, ik, ik moet eigenlijk gewoon heel erg blij zijn. Uh, want het was gewoon echt een pittige blessure. Uh, dus wat dat betreft, het is nu zeven weken geleden, ben ik gewoon heel ver. Uh, dus dat is eigenlijk alleen maar helemaal alles positief. Uh, nu is het gewoon zaak om, om, om, om trainingsminuten te gaan maken en dan uh, wedstrijdminuten te gaan maken en gewoon steeds meer gaan uitbouwen. Voel je nog ergens enige vorm van, van spanning, uh, we gaan het niet worden kampioen? Want in heel Duitsland gaat iedereen vanuit jullie het worden. Jurgen Klop zegt bij Dortmund, wij richten ons gewoon maar op plek 2. Eén laten we maar lopen. Ja, maar ja, goed, dat is natuurlijk makkelijk om te zeggen. Uh, kijk, voor ons is het zaak, wij moeten het zelf doen. En uh, wij zijn zelf uh, daarin misschien wel uh, onze, onze, onze eigen concurrent. Uh, De grootste ons. Ja, nou ja, goed. Uh, je hebt wel te maken met, met, met Dortmund, nog met Leverkoers nog met Gladbach. zijn gewoon hele goede ploegen. Uh, alleen je hebt een, een voorsprong heb je opgebouwd. En uh, dan is het aan, aan jezelf om die vast te houden. En uh, daarom moeten wij uh, ervoor zorgen dat we gelijk weer in het ritme komen. En, en daar heeft deze wedstrijd zeker wel uh, bij geholpen. En, we spelen nu gelijk woensdag een inhaalwedstrijd en dan uh, weekends weer. Dus als je die twee wedstrijden weet te winnen, dan, ja, dan ben je wel uh, heel goed op weg weer. De recordkampioen? Nou, daar gaat het niet om. Het gaat om titels, het gaat om uh, prijzen. En wanneer ze haalt? Nee, ook niet. Uh, al haal je op de laatste dag. Maar je moet ze halen en we hebben nu een voorsprong, die moeten we vasthouden. Dat was Ayan Robbe in gesprek met Ragnar Niemeyer. We gaan het hebben over schaart, schaken, want Levon Aronian heeft vandaag het uh, tata Steel schuiktoernooi gewonnen. Het is voor de Armeniërs een vierde titel in Wijk aan Zee. In de voorlaatste ronde won die van de Cubaan Dominguez. En daardoor is hij voor zijn concurrenten niet meer te achterhalen. Goedenavond, Hans Bum. Ja, goedenavond. Uh, voorlaatste dag al. Uh, Toernooiwinnaar, dan ben je echt terecht winnaar, hè? Dan ben je zeker terecht uh, winnaar. Hij heeft ook een prestatie geleverd... die ja, alleen maar door de aller, allergrootste in de geschiedenis uh, ja, ja, ook, uh, neergezet is. Zoals Kasparov en Fischer. Dat zijn uh, superprestaties. Het is niet alleen dat je een toernooi kunt winnen. want daar is Karpov was daar een uh, meester in, de ex-wereldkampioen. Maar die, die uh, verspreiden zijn, uh, die spreiden zijn uh, energie een beetje... Maar wat hij doet is scoren neerzetten van uh, acht punten uit tien partijen. Oeh. Ja, dat zijn, uh, ja, dat zijn uh, maximalistische scores. Dan neem dan je geen genoegen met alleen maar de winst, de toernooiwinst. Maar dan wil je gewoon alles winnen. En dat, ja, dat, dat tekent hem. Ja. Hij won het toernooi ook al in 2007, 2008, 2012. Is hij hiermee nou een topkandidaat voor het WK? Ja. Natuurlijk, dat, dat moet je zo zeggen. Uh, alhoewel, uh, hij staat op dit moment op de tweede plaats. Dat stond hij ook al toen dit toernooi begon, hoor. Maar hij staat nu nog beter en nog meer op de tweede plaats van de wereldranglijst. Maar ik heb toch het gevoel dat uh, ja, de, de spanning en de, uh, alles wat er omheen komt bij een toernooi winnen is toch wat anders dan uh, de spanning bij een uh, wereldkampioenschapscyclus. Dus uh, dat, dat, dat ligt net een slag anders. Uh, je kunt dat niet helemaal één op één uh, vergelijken. Hij is zeker een van de hele grote kandidaten... om Carlsen, de huidige wereldkampioen, uit te dagen. Maar er is er nog wel één, Kramnik, Vladimir Kramnik uit Rusland. Dat is er ook zo eentje. Je hebt er nog één of twee. Dus maar maar bij, hij behoort tot een hele selecte groep... die uh, eventueel op zijn knieën... Uh, de huidige wereldkampioen mag uitdagen, ja. En uh, in dit toernooi was er eigenlijk niemand die hem heeft kunnen bedreigen? Nee, helemaal niemand. Ook niet uh, helaas onze, onze topspeler Giri... Maar uh, ja, ook, ook verder niemand... Je, het is ook een beetje... Uh, als iemand zo'n zo, licht laat schijnen over alle anderen... Dan verbleken die. en, en uh, dan, dan kun je ook niemand anders meer noemen... Om je aandacht op te richten. Uh, natuurlijk is, is Giri en Van Weli... De Nederlandse spelers hier in die, in die kopgroep... Uh, natuurlijk eisen die ook enige aandacht. Maar uh, hetzelfde geldt voor die andere prachtige wereldtopspelers. Als iemand zo huishoudt in zo'n gezelschap... Ja, dan, uh, dan moet je hem eren en alle credits geven. Hè? Dus Levon Aronian is toch wel een man die dit toernooi uh, maakt... Ja, eh, Giri kwam remise overeen met Kajakin. Ze zijn, eh, dat is een Catalaan. ze zijn gedeeld eh, tweede nog steeds. Eh, hoe vind jij dat Giri het gedaan heeft? Ja, goed. Goed. Het was wel grappig. Eh, vandaag was Kasparov, de ex-wereldkampioen, Gary Kasparov... die was vandaag op bezoek in Wijk aan Zee. Hij heeft een hele goede herinnering. Hij heeft die toernooi drie keer gewonnen. En hij is op dit moment bezig met een soort internationale campagne... om het FIDE-presidentschap eh, ja, op zich te nemen. Dus hij... hij, hij hij reist zich helemaal te plekken. Hij heeft al meer dan 100 landen bezocht in de afgelopen drie maanden. Dus hij is goed bezig, zeg maar. Uh, hij gaf hier ook een persconferentie. En uh, nou ja, buiten alle vragen om van. Uh... Wat ga je nou doen tegen doping? En wat ga je nou doen tegen uh, het gebruik van computers? En wat ga je doen tegen de eerlijke uh, verkiezingen van, van het presidentschap? En, en allemaal van dat soort vragen. Was er plotseling ook een vraag tussendoor. Wat vind je eigenlijk van Giri, van de Nederlandse kampioen? En toen zei Kasparov... Uh, ja, en natuurlijk een ongelooflijk goede speler. Maar hij, hij uh, heeft te weinig ambitie in zijn spel. En dat... Ja, daar, zit, daar zat wel iets in. Kijk, uh, Giri is, uh, net zoals uh, Levan Aronian Ronian, uh, zijn ze de enige twee ongeslagen spelers. Maar ik had het gevoel dat uh, of liever uh, één verliespartijtje had gezien van uh, Giri. Uh, en met, met dan ook wat, wat iets meer... Uh, risico. Uh, met iets meer risico in zijn spel. Hij vindt hem eigenlijk uh, voor zijn leeftijd, hij is pas uh, 19 jaar, iets te... Ja, te behoudend mm -hmm. opereren. En dat vond uh, Kasparov jammer. En ik denk ook dat hij dat positief bedoelt. En dat hij mij eigenlijk een advies geeft van... Neem meer risico en, en laat het lopen dat die, die, die uh, voorzichtigheid... die je ook in andere sporten ook kunt toepassen natuurlijk. En als je nog jong bent, ja, ga niet zo zitten op, op, op wereldlijsten of op behoud. Maar, maar, maar speel voor je plezier en, en neem risico's. En dat is eigenlijk wat uh, Caspar bedoelde en, en, en daar zit... Uh, ja, daar, daar, daar ik, voel, ik voelde bij heel veel dingen uh, voelde ik niks, toen Caspar het zei, over, vooral over zijn presidentschap. Maar bij dit punt uh, voelde ik wel met hem mee. Oké, okay, bedankt Hans. Alsjeblieft. Was dat met higher than the sun? Goeie paal, mooie goal. Er wordt hier ingeschoten op de paal. Komt er dan toch nog een schot en een intikker? Oh, oh, oh. De Eredivisie. En goal. Oh, oh. Alle wedstrijden van vanavond. Te beginnen met Ado Den Haag tegen Feyenoord. Het werd 3-2 na een 2-0 ruststand door doelpunten van Beugelsdijk en Bakker. Klaasie en Pelle zorgden voor de, uh, dat Feyenoord gelijk kwam. Alberg maakte 3-2 voor Ado. Geen beste week voor Feyenoord. Uitgeschakeld in de beker door Ajax en voorlopig afgehaakt in de strijd om de landstitel. De trainer Ronald Koeman. Als de anderen winnen, dan, dan is het zeven punten. En uh, wat ik tot nog toe zie, zijn die clubs uh, te goed om zomaar zeven punten weg uh, te gooien. Dus dan zal het heel moeilijk worden. ADO is dankzij de zege op Feyenoord van de laatste plaats in de Eredivisie af. Trainer Maurice Stijn is blij, maar snapt tegelijkertijd helemaal niks van zijn ploeg. Nou, elke logica ontgaat ons natuurlijk. In de, uh, zeker ADO in deze competitie. Uh, we, we verliezen van onze concurrenten uit en thuis. En tegen de, de topploegen pakken we de punten.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 Ik, ik zei tegen Roland Aalberg: Kom ik zeg, ik zeg, op, jij, jij krijgt dadelijk je kansje. Dat is moeilijk te geloven. Heb je dat echt voorspeld? Ja, heb ik echt, echt voorspeld, ja. Tenminste, ik had het niet voorspeld. Ik zei het tegen hem voor, bij die 2-2. En hij ja, maakt hem. Nakpak nou, Swolle met 1-2 na een 1-0 ruststand door Norbert van Soek. Fernandes maakte gelijk uit een strafschop en Saimak scoorde de 1-2. De laatste keer dat Pex Zwolle een wedstrijd won in de Eredivisie... was op 20 oktober vorig jaar. Trainer Jans vat het algemene gevoel na afloop even samen. We hebben echt een van een, her -her gevoel, een opgelucht gevoel en een heel blij gevoel. Want het uh, ja, dit, dit, dit is weer zo cruciaal. En als je de uitslagen vandaag weer ziet, onderin wordt het ook uh, ongemeen spannend. Bij NAC zijn ze wat minder opgelucht...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 Volgens mij moet je de bal inschieten. Hè? Het balbezit is een uh, middel, geen doel. Nee, zeker weten. Daar heb je niks aan. Daar gaan punten.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 PSV-AZ uh, werd 1-0. Dat was ook de ruststand. En de enige goal werd gemaakt door Willems. Viel overigens al na twee minuten. Gisteren won Heracles met 2-1 van RKC. En dan morgen Vitesse en EC. Cambuur-Heerenveen, go Ahead Eagles-Ajax... en FC Groningen tegen Twente. En ik neem aan, het staat hier niet bij dat uh, Vitesse dus om half 1 is... en FC Groningen om half 5. Stand aan kop. Ajax en Vitesse, 40 uit 19 delen de eerste plaats. Dan Twente, 37 uit 19. Dan... Van Feyenoord 36 uit 20, dus vierde, vijfde Herenveen 30 uit 19 en dan onderin daar is de nummer 14 uh, gedeeld Roda en ado die hebben al nee uh, Roda is veertiende uh, gedeeld met NAC 22 uit 20 daaronder staat ado met 20 uit 20 dan Cambuur 19 uit 19 RKC heeft er 19 maar dan uit 20 en de rij wordt weer gesloten door NEC 18 uit 19. Er is veel te doen rond nackspeler Anthony Lulling. Ook vanavond werd hij door trainer Goeddeling buiten de selectie gelaten. Lulling hoopt maandag een contract te tekenen bij Heer Veen. Tegen Jeroen Grutte vertelt Lulling waarom hij naar Heer Veen gaat. Ik denk dat ik van heel veel ploegen nog steeds van waarde kan zijn. En ik ben fit. Uh, ik wil heel graag. En, ja goed, je verwacht niet dat de nummer 5 van Nederland uh, dan nog op de stoep komt. Alleen. Uh, ja, Ik denk dat het wel zie dat uh, ik ben bij drie clubs weggegaan. Bij Den Bosch, uh, NAC en Heerenveen. En alle drie de clubs hebben je teruggewild. Den Bosch wilde me terug. Ik ben bij NAC teruggekomen. En nu wil Heerenveen terug. Dus dat zegt misschien ook iets uh, over de persoon uh, die ik ben. En uh, ja, hoe ik daar gepresteerd heb. En uh, ik denk dat, dat dat voor Heerenveen heel belangrijk is geweest, denk ik. Ik kan me een uh, interview herinneren met jou. Volgens mij voor de die ik gelezen heb. Dat jij uh, vertelde, min of meer... Nak, ja, het liefst blijf ik mijn hele leven nog bij deze club. En nu ga je weg. Hoe komt dat zo? Dat ja, schijnt een voetballerij te zijn. Dus, uh, ik heb, uh, je kan niet vooruit plannen, blijkt wel. Ik, ik ging naar Keulen, toe, ik tekende daar drie jaar en na acht maanden was ik terug. En, ja, ik had verwacht uh, bij Nak uh, misschien wel mijn carrière te eindigen. Hoogstens nog bij Den Bosch en, Ja, Er gebeuren dingen in het seizoen. Uh, uh, ja, je krijgt een tribuneplaats, terwijl je daar uh, absoluut niet mee eens bent. En, uh, en je nog te goed vindt om op de tribune te zitten. En, Voetbal is mijn hobby en uh, ik wil voetballen. Dat je op de tribune terecht kwam, kwam mede door die blessure die je had. Maar heeft dat ook te maken met de moeizame relatie die je had met Koudelje? Ja, moeizaam. Die is altijd, voor mijn gevoel altijd goed geweest. En, uh, alleen kwam het voor mij heel, uh, heel vreemd en heel raar over dat ik uh, na een basisplaats tegen Kambuur... een hele goede wedstrijd gespeeld tegen Kambuur, net voor de winter. En ja, dan ben je twee weken verder, met, of drie weken verder, met twee weken vakantie daarin... En, uh, ja, dan blijkt die rol uitgespeeld. Dan ben je niet meer goed genoeg voor de eerste 18. En ja, dat, dat vond ik vreemd. En uh, ja, goed, dan, dan loopt die relatie natuurlijk wel een deuk op. Want dan is er een beetje een vertrouwensbreuk. Uh, hij gelooft blijkbaar niet in mij. En, ja, andersom ga je daar ook aan twijfelen. En ja, goed, uh, hij is je, je, je baas, zeg maar. En uh, ja, dan, uh, dan, moet je, dan moet je keuzes maken. En ja, bij de, heb ik gekozen om, uh, omdat ik wil voetballen. Ik kan me voorstellen dat je toch met, met heel veel pijn hier nu staat... Ja, moeilijk. Je, wat ik al zei, je had het liefst natuurlijk gehad dat je met een bosbloemen en uh, na je laatste wedstrijd uh, een rondje had gelopen, uh, gezwaaid had... en uh, weet je wel hoe al die dingen gaan. Ja, ja, dat heeft niet zo mogen zijn. En, uh, misschien gebeurt dat uh, bij Heerenveen wel over uh, 2,5 of drie jaar. Je hebt binnenkort bij Heerenveen ook een jubileum, geloof ik, hè? Ja, dat hoor ik net. Ja, ik uh, schijn daar 99 wedstrijden gespeeld te hebben... En, uh, Misschien kunnen ze de huldigingen in één keer doen. Over twee of drie weken is het, geloof ik, heerenveen Nak. Dus uh, dan doen ze het misschien maar tegelijkertijd. Anthony Lurling, dit was min of meer zijn afscheidsinterview van Nak. Waarschijnlijk gaat hij dus naar Heerenveen. U hoorde hem in gesprek met Jeroen Gruter. Wat is er morgen allemaal? Nou, Andere tijden sport bijvoorbeeld om kwart over tien. Morgenavond Nederland 1 over Hein Vergeer en de Olympische Spelen 1988 in Calgary. En natuurlijk morgenmiddag langs de lijn om twee uur met uh, Henry Schut en Hugo Borst. Komende uur kunt u nog luisteren naar Met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door Max van Wezel. Nog een heel prettige avond.